Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vandaag zal Israël elke dag vier uur stoppen met bombardementen. Op die manier kunnen mensen in het noorden van Gaza veilig naar het zuiden vluchten. Dat zegt het Witte Huis. Het is niet bekend of er al afspraken zijn gemaakt met Hamas over de vrijlating van de gijzelaars. Israël en Hamas hebben ook nog niet gereageerd op de aankondiging van het Witte Huis. Een kinderopvang in Alkmaar is vanmiddag ontruimd omdat er een handgranaat in de buurt is gevonden. Gevaar bleek er uiteindelijk niet te zijn, want de granaat was nep. Inmiddels is de plek weer vrij en de kinderopvang kan dus gewoon weer open. In het noorden van Frankrijk regent het dat het giet op dit moment. Daarom worden mensen daar gewaarschuwd voor flinke wateroverlast. Ook de afgelopen dagen was het al gigantisch nat. Op sommige plekken is een hoeveelheid regen gevallen die maar één keer in de honderd jaar voorkomt. Ook in België moeten ze zich schrap zetten, zegt deze Vlaamse weerman. De grootste neerslaghoeveelheden die worden verwacht boven Frankrijk. En dat zou voor ons problematisch kunnen zijn, want dat moet natuurlijk afgewaterd worden voor een deel. En uh, we gaan moeten afwachten wat dat zal geven. En na maanden van staken kan de vlag voorzichtig uit in Hollywood. Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen acteurs en de grote Hollywood-studios. In totaal is bijna vier maanden gestaakt door de Acteursbond voor een hoger loon, waardoor filmproducties stillagen. Journalist Loes woont in L.A. en weet om welke twee punten het de acteurs ging. Vooral bij de streamers was er geen afspraak over als er een project succesvol was... dat dan mensen die eraan hadden meegewerkt daar ook nog in konden delen. Um, en AI, um, dat was een behoorlijke existentiële crisis voor de acteurs... omdat ze bang waren dat er zonder toestemming of zonder uitgebreide toestemming... gebruik kon worden gemaakt van hun stem en hun gezicht. Afspraken over geld en gebruik van AI staat nu in dat akkoord... Overigens zijn ze in Hollywood naar de scriptschrijvers en de acteurs nog niet van de stakingen af. Naar verwachting gaan binnenkort licht- en geluidmensen het werk neerleggen omdat ze ontevreden zijn. Dan nog het weer vanavond buien, vannacht klaart het in het binnenland wat op. Morgen verandert er weinig, dan is het ook wisselvallig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland zijn de dagelijkse files ook nog altijd een stuk langer dan gebruikelijk en dat komt natuurlijk door het slechte weer. Meest opvallende vertraging nu op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Knopend De Hoek en de Nieuwe Meer, 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je een half uur. De A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij Knopend Vels is een auto gestrand met pech, de rechterrijstok is dicht, 20 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Diemen, vooraf het AMC, daar rijdt het langzaam over 16 kilometer en de vertraging is een half uur. En nog de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht, Noord en Hilversum rijdt het langzaam over 7 kilometer. Hij is daar een ongeluk gebeurd. De linker reist ook eens dicht. En dat kost je een kwartier. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. Met nu. Zandvoort draait door. Een lekker begin van deze zandvoort draait door. Ik heb alles nog niet eens op orde, maar ik moet ondertussen wel dit programma beginnen. De living daylights van Ah daar trapten we me mee af. En deze is van Kate Bush. Ook al weer bijna 40 jaar geleden, want in 1985 is dit uitgebracht. Running up Dead hill. Is ooit uit een illustre autosportprogramma gedaan. Uh, gehaald. Deze, dit riddeltje uit Fleetwood Mac's The Chain. En het werd uh, deze week in uh, de podcast van de NOS Formule 1 nog een keer aangehaald door Jan Lammers. Onderweg uh, dat hij samen met Arie Luyendijk... wel eens een paar wedstrijden moest rijden. Toen zei hij: Nou, ik had uh, dit nummer heel vaak wel eens opstaan. En toen dacht ik: Ah, leuk. Ik zal hem eens eventjes draaien. Uh, Fleetwood Mac dus van. Met de chain. Daarvoor hoorde je Kate Bush met uh, Running Up Dead Hill. En dit is een um, samenwerking met Chibi Ichigo En de dame die er ook op hoort is Sophie Straat. Ja, 18 november speelt ze in patronaat. Deze Sophie Straat, dit is energie. de heren van de Simple Minds. En we hebben er nog eentje die we dus nog kunnen doen tot uh, aan de hoofdlijnen van het nieuws van half 7. Dat is deze. En die werd ook al veelvuldig gebruikt bij een aantal samples. Onder meer door George Michael en bij, ik geloof ook uh, vriend Will Smith. Die heeft het ook nog eerst eens een keer gebruikt. Maar het origineel komt toch echt uit 1982 en is van Patrice Rushen en Forget Me Not. En dan ook nog in de inch. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een school in Duitsland heeft een tiener zijn klasgenoot neergeschoten. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De minderjarige schutter is opgepakt. Israël zal vanaf vandaag iedere dag gedurende vier uur een gevechtspauze houden. Dat meldt de VS. Via humanitaire corridors zou de bevolking van Gaza de gevechten kunnen ontvluchten. Vanuit Israël is voor zover bekend nog geen bevestiging van deze gevechtspauze. Pegida-voorman Edwin Wagensveld moet gestraft worden voor het vergelijken van moslims met nazi's. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Het OM eist een geldstraf van 700 euro tegen hem. Het weer, vanavond buien en flink wat wind. Morgen opnieuw wisselvallig en dan is het ook een graad of 10. 2001, come along. En later was een uh, Nederlandse indieband die dat nog eens een keer coverde. En die band die, die heette Elephant. Daarvoor hoorde je George Harrison en My Sweet Lord. Dat is ook weer een reden dat ik uh, van Hans Botman deze week iets uh, kreeg... om een linkje ergens uh, te bekijken over de Beatles. En dat uh, had zijdelings links uh, te maken met uh, het verhaal uit India. Dat ze daar een beetje ook de inspiratie over hadden. Nou, dat is ook een beetje eruit gekomen bij het verhaal van... George Harrison, Falco mit dir Kommissar. 2 3 4 Ernst Vertreter ist es nichts der Bänner von die Achterzig. Nichts best du trotz, ich bin das schon gewohnt im TV Funker live ist nicht. Tja, sie war jung, mm das Herz -hmm. so rein und weiß und jene Nacht hat ihren Preis. Sie sagt je kunt rappen, doe de rap heat, ik verstehe, es ist heiß. Ze sagt, Baby, genau, know, I miss my fucking friends. Ze Jack und Joe en Jill. Mein Fun, Verständnis, ja, das reicht zur Not, ik überreiß, was hier is drie. Ich überleg, bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wer redt es nicht noch rach? Die special places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja Uber nacht. Dort singt's. Radine, um, um, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht. Ja, ja meneer de Daher Kommissar, auch wenn sie ander Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle Dalplatz fahren kennt, halte jedes Kind jetzt das Kinder oh, oh, oh Schau, schau, der Kommissar geht um oh oh oh Er hat gekraft und wir sangen Kerne und dumm. Und dieser Frost macht uns stumm. Alison Moyet. En uh, natuurlijk Love Resurrection. We hebben er nog één. Want uh, in de aankondiging naar een van de, de MotoGP-weekenden... zag ik uh, bij een sportzender toch ook nog een uh, variatie op een thema. Dat uh, hoorde bij eigenlijk dit nummer. Maar dan in een uh, soort metalversie. Maar dit is het origineel en het komt uit een film... waar John Travolta destijds nog zelfs de hoofdrol in uh, speelde. De Saturday Night Fever. En het uh, was toch wel een uitsmijter als het gaat om uh, de LP die heel veel mensen misschien nog in de platenkast hebben uh, liggen. De Tramps en Disco Inferno tot aan het nieuws van 7 uur.